De twee partijen vinden die straf te licht en roepen minister Grapperhaus op... om een hate crime artikel op te nemen in het wetboek voor strafrecht. Er is een levendige handel in moertjes van de oude Python-achtbaan van de Efteling. Op Marktplaats staan ze te koop voor soms wel 300 euro per stuk. Uit vorige maand werden de moertjes al verkocht bij een kraampje in de Efteling. Ook toen was er veel belangstelling. De Python is afgelopen maanden afgebroken en opnieuw opgebouwd... Na bijna 37 jaar was de achtbaan toe aan een opknapbeurt. Het weer bewolking overheerst, nu en dan is er regen. Het is in het noorden een graad of elf, in het zuiden 17 graden. Vanavond en vannacht verandert er weinig en valt er soms neerslag. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Een hele leuke combinatie, mag ik stellen. Nou, die man heeft u natuurlijk ongetwijfeld herkend... want dat was Mark Notfler. En wie was nou de dame? Nou, de dame was Lou Harris. En erg leuk, dit nummer heette This Is Us. Dit zijn wij dus, ja. This Is Us. Dat ja. is een, uh, een tv-serie op Fox. Fox. Oh. Over een uh, familie. Oké. Okay. Echt Amerikaans. Hele, heel mooi. Heel okay. mooie serie. Oh, mooie serie. Yes. Nee, ik kijk nee. nooit naar Fox. Dus dat, nee, ja. Nee, wij, kijken, wij kijken thuis nooit meer televisie. Wij zijn, uh, Ansel en ik zijn allebei uh, verslaafd op dit moment. Ja, vertel. En het enige wat wij op dit moment nog zien als we thuis de televisie aan hebben is Star Trek. <laughs> <laughs> ja, we zijn nu... Uh, we zijn nu in het vierde seizoen, aflevering 16 of 17 van Voyager. Dus we hebben al de Star Trek, de eerste serie, hebben we helemaal gehad. We hebben ook de Next Generation, hebben we al helemaal gehad. Dus kun je nagaan. En we zijn nu bij Voyager. En dan moeten we nog Deep Space Nine en dan moeten we ook nog Enterprise. Nou, voorlopig de eerste twee jaar zijn we nog wel zoet. Maar. <laughs> dus, dus, ja, dus we zijn gewoon helemaal trackies geworden. Helemaal ja, gek. Helemaal, helemaal gek van, sta, van Als je dan toch verslaafd bent, is er wel lekker vooruitzicht al die jaren. Ja, toch? Tja, ja, nou ja, we kijken per dag ongeveer drie afleveringen. Dus, dus, dus, dus, kan je nagaan hoeveel tijd we nog nodig hebben. Maar ja, Star Trek, gewoon heerlijk is het. Ik vind het heerlijk om dat te zien. Al die... En weet je, wat, weet je wat vooral zo leuk is, als je ernaar kijkt. Hè, want het is natuurlijk allemaal bedacht eh, officieel door Gene Roddenberry. Die heeft dat bedacht in de jaren zestig al. En eh, het, is, het is dan vooral zo leuk, want die man was eigenlijk toch wel een grote ziener. Want heel veel van de dingen die hij in zijn uh, eerste Star Trek serie al, al voorspelde of, of gebruikte, zeg maar, die zijn ook werkelijk wel aangekomen. Of uitgekomen, uitgekomen moet ik zeggen. Uitgekomen, ja, ja. Ja, ja, ja. Dus het enige jammeren wat ik, wat ik eigenlijk nou eh, jammer vind dat dat nog steeds niet kan. Dat is eh, het teleporteren. Het, tra het transport beamers op Scotty en zo. Weet je wel? Dus dat ze gewoon zeggen, energize. En dan sta je thuis in zo'n zo rond ding. En dan zeg je van, energize. En dan zit je in de studio in Zandvoort. Dan <lacht> hoef je niet meer ja, met die klotentrein. Dan ja. hoef je niet meer met die rottrein en die bus en zo. En het is in een tijd van een paar seconden gebeurd. En dan zit je hier in die studio... en dan zeg je wel... Beamers up, scotty, en hup, hup, dan sta je weer thuis. Lijkt me ideaal. <lacht> Toch? Helemaal te gek. Ja, ben je ook van die files afgezond. Er is veel uitgekomen, dus misschien nog even. Ja, misschien gebeurt het ooit nog eens een keer. Ja, ik hoop ja. het eigenlijk wel. Ja, ja. Dat het nog een keer gebeurt. Ik ga nog één plaatje draaien en dan gaan we eten. Althans, uh, ga jij een recept nou, voorlezen. Ik voorlezen ja. nou, we gaan hier even naar Spanje... met Dave D, Dozie, Biki, Mick en Titch. Dan, kom aan... Het is zo leuk dat je op uh, uh, muziekstreaming altijd uh, weeks, wekelijks een aantal leuke suggesties krijgt. En dan denk je van, nou ja, die is wel eens leuk om te draaien. Maar het enige nadeel daarvan is wel weer dat men af en toe daar uh, uh, verschrikkelijke remakes op zet. Dus zo nummer dat zoals dit ook, die dan uh, opnieuw zijn opgenomen. En die klinken altijd gewoon minder dan het origineel. Dus dan moet je weer even gaan zoeken naar het origineel. En dan, maar die vind je dan ook uiteindelijk wel. Don Juan van Dave D, Dozie, Biki, Mick en Titch. Jawel. Het recept van de week. Ja. Een gerecht... ...dat u makkelijk thuis kunt maken. Doe Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina... www.facebook.com-zandvoortlunch En wat we gaan, we, we gaan we eten en Voor vandaag is het geworden. Oma's curry macaroni. Oh! Ja, ja. Voor de ingrediënten heeft u nodig. Twee eetlepels olijfolie... 500 gram half om half gehakt, 1 tablet, 1 eetlepel kerrypoeder, 4 uien grof gehakt, 400 gram macaroni, 1 komkommer in plakjes, 1 eetlepel mayonaise, 2 eetlepels Zaanse mosterd, 1 eetlepel citroensap, 1 eetlepel honing en vers gemalen peper. De bereidingswijze is als volgt. Verhit de olie in een wok of hapjespan en bak hierin het gehakt. Rul. Verkruimel het bouillonblokje erboven en voeg de curry toe. Schuif het gehaktmengsel naar één kant... voeg de uien toe en bak ze even mee tot ze glazig zijn. Kook intussen de macaroni met het zout gaar. Maak een komkommersalade met een dressing van de mayonaise... de citroensap, de honing en de vers peper... en schep de gekookte macaroni door het gehaktmengsel... En serveer dit met de komkommersalade. Wel, het water loopt mij heel uit de mond. Wij, wens, wij wensen u een zeer smakelijk eten. En het is natuurlijk weer na te lezen op onze Facebookpagina. www.facebook.com schuinestreep Zandvoortluncht. Oh, ik hoop dat ze dit gaat maken vandaag. Ze hebben vorige week voor mij die moussaka gemaakt. Die ze die vorige week in de uitzending hadden. En die was nog toch een partij lekker. En weer mm. geslaagd. Nou, dit ziet er ook voor lekker was, uit. Nou, het hoor. klinkt ook wel heel erg lekker, hoor. Ja. Nou ja. Ze komt zo, dus ik zal dat even opdracht geven. <laughs> En intussen gaan wij gewoon door hoor. Ja, ondanks, ja nee, ondanks alles gaan we gewoon door met de lunch. En straks natuurlijk ook nog even de vernieuwjaren. wel. het is weer de dinsdagmarathon van vandaag. Voor, voor mij dan tenminste. Ah, wat zou ik nou eens doen? Oh ja, plaatje draaien. Dit zijn de trams. Zing with the string of our hearts. The string of My Heart. Dat waren de trams. Dat is ook dus een liedje trouwens, want die, die vond ik ook weer. En dan hadden ze ook weer zo'n zo remake. Zo'n moderne, moderne opname. En ja, die vond ik dus niet klinken. Dus nou, dan ga ik maar weer op zoek naar het origineel. En hier hebben we dan gevonden. Dit is nieuw trouwens. Van het nieuwe album van Waylon. Thanks but no thanks. But I'm already in for the night.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 But you don't Girl, it ain't right Now I'm just a number you call Now I know you don't really want me Thanks but no thanks Baby, I'd rather be lonely Thanks but no thanks Sorry, you already said it. So baby, I'm letting you go. Now I hope you find someone to hold. You're only calling 'cause the whiskey ain't working tonight. And if you're only saying you miss me, but you don't. Hey, what? But no thanks. Dank maar geen dank. Thanks, but no thanks. I'm staying in for tonight. komt ja, van zijn uh, nieuwe album. En uh, ik, vind het, ik vind die gozer echt. Hoe meer je van hem hoort, echt. De, de. Ik vind hem zo verschrikkelijk goed. Als je dat... Hè, de, de, de veelzijdigheid die deze man ten tentoongespreidt. Eh, onder andere ook met dat Songfestival liedje. Daar staat hij te rocken als, als Bon Jovi. En, en dit is weer... ja, Nou ja, ik vind het gewoon een geweldige, geweldige zanger. Waylon dus. En hij heeft zijn... Weet je waar hij trouwens naam vandaan heeft, Beb? Dat heb ik geweten... Nou, hij was een, een, Je had vroeger een Amerikaanse countryzanger. Yes. Waylon Jen, Jennings. Ja, ja, ja, ja. En nou, daar heeft hij ja. zich eigenlijk naar vernoemd. Hè? Ja, ja, dat was het. Ja. Maak je nou weer een herrie joh, daar? Ja, ze is binnengekomen. Zing je hoor. nou een herrie te maken? Ze is binnengekomen. Daar? <laughs> ja. Het is allemaal <laughs> geknallen en en Bij een man doen hier dat daar. Huh? Helemaal niet. Helemaal niet? Pak mijn brilletje. Oh, je pakt je brilletje. Hm. Dat is wel voor iemand. Hm. Dat zat in een stevig hoesje. Ja, dat wel. <lacht> dat dat ik dacht, we bij vuurwerk. <lacht> <lacht> <lacht> nou, wel dus. We gaan naar het nieuws, Bep. Het nieuws bij ZFM Zandvoort vandaag gepresenteerd door WebSwerers. Zandvoort wordt tijdens de Kids Adventure Week... geleid door een kinderburgemeester. Milo Lundstro heeft van 27 april tot en met 5 mei... het voor het zeggen in Zandvoort. Het blijft voor Zandvoort Marketing elk jaar weer een moeilijke klus... om een nieuwe kinderburgemeester te kiezen. Er waren ook dit jaar weer vele enthousiaste brieven ingezonden... Tijdens de Kid Adventure Week staat buitenspelen centraal. Daar biedt Zandvoort fantastische buitenspeelplekken... met strandcircuit, boulevard, dorp en natuur. Milo liet in zijn brief weten dat hij buitenspelen erg belangrijk vindt. Hij wordt op Koningsdag officieel aangesteld... en krijgt dan het amsketen omgehangen. Milo gaat die week linkjes doorknippen, interviews geven... en hij zorgt ervoor dat de week ook goed verloopt... Om de boulevard wat op te fleuren zijn er zeven bankjes beschilderd... door leerlingen van de bovenbouw van de Zandvoortse basisscholen. Zij mochten hun creatieve talent hierop botvieren. vieren. Schilder je droom is het thema. Volgens omstanders ziet het er mooi uit. De aankomende artiesten werden begeleid door het team Kunst op school... een jaarlijks terugkerend project. Op de achterzijde van de bankjes staat een inscriptie van het kinderkunstproject De Naam van de School... en De Namen van de Kunstenaars. De bankjes werden vorige week door wethouder Tonen onthuld. Drie van de zeven beelden die tot een paar jaar geleden... deel uitmaakten van het verzorgingstehuis Vite Vesper... aan de Wagenweg in Haarlem... zijn ontvreemd uit hun tijdelijke opslagplaats. Die beelden zijn loodzwaar. Er was een nieuwe bestemming gevonden bij de Lutherse kerk... die destijds eigenaar was van Vite Vesper... Deze wilden de beelden een plek geven op het eigen terrein van de kerk aan de Witte Herenstraat in het centrum. Het gaat om ornamenten die deel uitmaken van muurpartijen van de oude gebouwen. Twee van de beelden die weg zijn stellen pelikanen voor en de derde een gezicht. Ze zijn ruim 100 jaar oud. De zeven beelden lagen zo lang opgeslagen op het bouwterrein waar een luxe appartementencomplex verrijst. De vier overgebleven beelden zullen zeer binnenkort verhuizen. Maar of de drie nu vermiste ornamenten het beoogde bestemming ooit zullen bereiken, is nu zeer de vraag. Als iemand iets kan vertellen over de huidige verblijfplaats, meld dat dan als u blijft bij de politie, want er is melding gemaakt van vermissing en aan een aangifte wordt gewerkt. Tot zover het regionale nieuws van half twee. ZFM luncht.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 Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en regenachtig en koelt het af naar een graad of negen. Morgen schijnt weer geregeld de zon, maar het komt dan ook tot enkele buien. Dan is de wind matig uit het westen, de temperatuur stijgt niet verder dan een graad of 13. Donderdag komt het ook tot enkele buien, maar geregeld schijnt dan ook de zon. En vrijdag, Koningsdag, schijnt aanvankelijk de zon, maar later op de dag neemt de bewolking toe en nog wat later kan het ook wat gaan regenen. Het wordt donderdag en vrijdag gemiddeld een graad of 12. Ook het weekend blijft wisselvallig met zaterdag buien en zondag wat regen. Dan stijgt de temperatuur ietsje hoger naar 14 graden. En dit was het weer van de komende dagen, ons geleverd door Rico Weer. Dat was het weer. Zij die op zie je bent zandvoort. My woman, she's no good. Dat was in een nostalgische buik, Bepi. Ja, dat was even nostalgie. Dat was even nostalgie, nostalgie hè? Dit is even. Uh, wel, dat uh... is even... Onvergetelijk. Onvergetelijk, hè? Ja. Ja, ja. When something is wrong with my baby, something is wrong with me. Een nummer dat vele uitvoeringen kent. Onder andere van Sam en Dave. En onder andere ook van, uh, van de Neville. Van Aaron Neville, geloof ik. Die heeft het ook nog eens opgenomen. En uh, nog veel meer. Maar dit, waren, dit vind ik dus echt de mooiste. Ja, we doen het toch weer, hè? Ja, we doen het toch weer, hè. De mooiste, door Ja, ja. De, nou, het is niet originele, maar het is... Oh, nee? Nee, nee, nee, nee. Nee, het is niet origineel. Volgens mij is het de originele van Sam Dave. Aha. Die namen hem het eerst op. Ah, die is ook hartstikke eh, Die is ook leuk. En daarna kwamen Otis en Carla in 1967. Een album dat eigenlijk vlak voor zijn dood uitkwam. Uh, Halverwege uh, 1967, ja. King and Queen heet het album. Mm -hmm. En het staat helemaal vol met duetten tussen deze twee mensen. Uh, Otis Wedding, natuurlijk, uitermate bekend. En Carla Thomas, de dochter van Rufus. Die, uh, die van die Funky Chicken, weet je wel. Ja, ja, ja. ja, de, ja, ja. Carla was zijn dochter. En, oh, uh, ja, weet je dat niet? Nee, ook niet. Oké, oh, nee. oh, Carla was zijn dochter. Wat en ik hier uh, allemaal een educatie op? De, ja, het is niet, niet te film. Ja, ik hoop dat ik dit nog kan krijgen in Frankrijk. Ik ga dat echt inloggen zeg. Wat moet ja. ik nou toch zonder? Zandvoort voor het Niet. <lacht> zonder Zandvoort voor het is je leven leeg. Leeg. Ja. Ontzettend <lacht> leeg. <lacht> maar goed. Maakt niet uit. En in ieder geval. Uh, dat album. Dus, daar staat onder andere ook Knock on Wood op. En daar staat ook die hit van die twee op. Uh, Tramp. Dat was de hit van het album. Nou goed, u bent weer helemaal op de oogte. Niet waar? Jawel. <much> dit is Shepard. En ook dit is nieuw, nieuw, nieuw, nieuw, nieuw. <much> Don't you know this night isn't over? Cause I still got this music running round in my head. Do it all the We kennen het onder andere van de, de hit Geronimo. En dit was uh, natuurlijk uh, Riding the Waves. En dat was weer een nieuwe van ze. Ah, het wel lekker. Toch? Lekker dansbaar liedje gewoon. Ja, nou, dat mag ook wel eens af en toe. Hé, hey, uh, ja. Um, uh, uh ja. Klinkt mysterieus. Jeff Trottle I mm -hmm. dat hij tussendoor te klitsen. Hé? Hey? <laughs> <middels> het is alweer de volgende plaat. Ik raak helemaal van me apropos Gewoon. Hé, hey, um, Wat wou ik zeggen? Oh ja, dit, dit was Jethro Tool. En uh, dat noemen we het. heet Horse Howing Husbandry. Dat uh, is ook een boek wat hij geschreven heeft. Uh, Ian Anderson, dus, want dat is Jethro Tool natuurlijk. Horse Howing Husbandry En het nummer kwam uit officieel uit 1978... maar je hebt uh, zo'n lijst en die heet Release Radar. En hij schijnt dus op de een of andere manier... Uh, maar die informatie kon ik nog even zo gauw niet vinden... maar die opnieuw uitgebracht zijn, in ieder geval. Misschien wel op Spotify of in de streaming audio of zo. Hoe dat dan ook heet. In ieder geval, dit was Jethro Tool. En ook dat soort muziek mag af en toe wel eens gehoord worden. Jethro Tool. prachtig. En dit is ook nieuw van Charles Aznavoer. Mezen, het staat ook in die lijst release Radar. En het heet Toi et moi. Miss Piggy. Toi et moi De coeur qui se confond Possui de l'infini Loin du reste du monde A le soumis À bord du lit qui t'en dira sous toi et moi. Chien et loup, dans nos rêves déserts. L'amour a succombé, les siens. Des angoisses à l'appel du désir, yeah. du cœur de nos fantasmes au confin du plaisir que Dieu créa pour toi et moi. sans espoir tu as changé mon sort offrant à ma vie une autre chasse We dus inderdaad uh, voor een, uh, voor een uh, levensgroot uh, raadsel geplaatst, uh, dames en heren. Uh, of beste luisteraars. Hey, Genderneutraal moeten we zijn ja. natuurlijk. Maar we worden wel even voor een raadsel geplaatst. Want um, de, als je dit de, de, in mijn computer kijkt, dan staan er een, een rare naam in. in een van de, waarschijnlijk Russische. Of, of daaromtrent uh, lettertekens. Ik denk, denk inderdaad Russisch. Als ik het zo zie. Uh, het wordt ook gezongen, denk ik, in het Russisch. Maar, uh, vermoed ik hoor, ik, ik weet het niet zeker. Ik kan het zo even niet, het niet thuisbrengen. Uh, het komt van een album met uh, duetten. En uh, de, uh, als ik dan via SoundHound kijk en zo, dan wordt aangegeven naar voren samen met Céline Dion. Nou, daf. en zo klinkt het ook. En zo klinkt het ook. klinkt het ook. Maar zij zingt in een hele vreemde taal. Ze zingt niet in het Frans, ze zingt niet in het Engels. Het is, het is Russisch of iets dergelijks. Dus, schiet ons te hulp, luisteren. Ja, schiet ons. Dus als u daar meer over weet, laat het ons weten. Ik kon het zo gauw even niet vinden, die, uh, die info daarover. Maar goed, het was wel mooi. En het komt van een album vol met duetten. En uh, het stond in de, de release radarlijst. Dus het zal wel nieuw uitgebracht zijn in deze versie. Nou, prachtig mooi. Charles voor Toi et moi. Zo heette het. Dat dan weer wel. Goed. Kent u het liedje My Sweet Lord nog, dames en heren, van George Harrison? Ja, dat kent u nog wel. Ik zei: Kent u het liedje, George? <laughs> gaat weer goed hoor. Nou, dit is een hele leuke en aparte versie, My Sweet Lord. en de Belmonts. En, uh, de voetstappen en de tamboerijn. En ik weet niet of u de grap ontdekt heeft die erin zit, zat er zat een hele leuke grap in. Heb jij hem ontdekt? Nee. Huh? Nee. nee. Nou, ik heb nog mee gedacht maar het nou, vertel. Het uh, nummer My Sweet Lord, uh, wat George Harrison dus uh, geschreven heeft, daar werd hij voor aangeklaagd omdat hij het uh, gepikt zou hebben. En dat is ook wel een beetje zo. Als je eerlijk bent. Uh, van het nummer. Uh, uh, he's so fine. Van, ja, nou ja, ja, ja, ja, ja, dat, ja. He's so fine. Doe, do ja. Ja, nou. ja. En dat hadden ze erin verwerkt. dat stukje Er zat een klein stukje van dat, uh, van dat, uh, van dat nummer in. Maar het is wel leuk gedaan. De Belmonts. Ze hebben natuurlijk alle. Uh, zeg maar. Hare Krishna-teksten eruit gelaten. En. Uh, uh, voor de rest. Uh, gewoon met. Uh, helemaal vocaal aangepakt. My sweet lord. Van de Belmans. Nou. Goed. Nou, dat betekent dat uh, deze twee uur er alweer op zitten. En dat hij afscheid gaan nemen van Bep. Want die horen we voorlopig even niet. Even niet. Even niet. Hopelijk tot snel, maar. Ik hoop dat je snel niet. weer terug bent, hoor. Want ik kan ja. je niet missen. Nou, hartstikke lief. Ik weet ook niet hoe het moet, er even door daar, hoor. Nee. Laptop mee en instellen op ZFM. Zo is dat. <laughs> en uh, nou ja, we hebben adequate vervanging. Uh, ze Alleen zit uh, tegenover me. Of we de volgende week zijn, dat uh, op dinsdag weet ik niet. Want het hangt Echt. even af van de stakingen in het strikvervoer. Maar goed, dat zien ja. we volgende week ja. wel. Ja. Ja. In ieder geval, uh, ik ben er morgen weer samen met Ron. En uh, donderdag met Dolly. Dus we hebben weer een leuke week voor de boeg. Nieuwe haar? Ja, wel. Bedankt voor het luisteren. Jij bedankt voor je bijdrage, Beb. En uh, ik, uh, ik wens dank. je heel veel uh, ja, sterkte. succes daar, uh, daar in Frankrijk. En uh, ik hoop dat het uh, gauw allemaal ten goede keert. zo Mijn zeggen. hartelijke dank, dames en heren luisteraars. Ja. Doe het gewoon lekker toch. Niks genderneutraal. Nee. Heel veel plezier met uh, Ruud en Angela. <laughs> ja, wij gaan naar de vinyljaren. Met de Kings en het goede doel. Tot zo.